Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Binnenkort kun je bij jezelf een coronasneltest doen. Minister De Jonge heeft twee merken goedgekeurd... die je waarschijnlijk binnenkort kunt kopen, gewoon in de supermarkt. Verslaggever Lars Geerts. De vraag is natuurlijk, zou je die zelftesten dan kunnen gebruiken... om bijvoorbeeld toegang te krijgen tot iets? De kroeg, een evenement, dat soort zaken. En daarvan zegt het ministerie, dat is dan weer niet de bedoeling. Daarvoor zijn ze echt nog te onbetrouwbaar... De tests worden waarschijnlijk in april geleverd. Het kabinet wil de eerste lading gaan gebruiken in het onderwijs, zodat bijvoorbeeld studenten weer naar college kunnen. Het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem hoeft de identiteit van een anonieme zaaddonor van de rechter niet bekend te maken. Een van de 57 donorkinderen had de zaak aangespannen. Sinds 2004 is anoniem doneren verboden, maar de man was al voor de invoering van die wet donor. Bij de avondklokrellen in Eindhoven twee maanden geleden is voor zo'n 670.000 euro aan schade aangericht, zegt het openbaar ministerie. Ga dan onder meer om kapot getrapte prullenbakken en beveiligingscamera's, maar ook om de schade aan een geplunderde supermarkt. Het OM hoopt alle schade te kunnen verhalen op de daders. En het CBR wil wel doen aan de lange wachtlijsten. Je moet nu soms meer dan vier maanden wachten totdat je op mag voor je roze pasje. Komt mede door de lockdown. Veel examens gingen daardoor niet door. Ook Maaike wacht al een tijd. Vertelt ze aan verslaggever Jeroen de Jager. Je bent op zich klaar om een praktijke examen te doen, toch? Ja. En wanneer staat dat gepland? Ja, dat staat nog niet gepland. Dat hangt af van mijn theorie-examen, maar dat is alweer geschrapt. zeg. Maar. Dat is uitgesteld. Ja. Stond eigenlijk gepland op? 6 april. Gaat het niet door? Nee, ik kreeg vanochtend een mailtje dat het niet door Ging, dus. Vanwege corona? Ja. En dan maar zien wanneer dat praktijk komt. Wanneer verwacht je dat praktijkexamen? Ik denk pas na de zomer of zo. En denk je dat je dan opnieuw lessen moet nemen... om dan weer opnieuw er klaar voor te zijn? Ja, ik denk wel een paar lessen, maar... Gaat je wel extra geld kost. Ja, dat wel. Om de achterstanden weg te werken... gaat het CBR extra personeel inzetten. Ook worden faalangstexamens... en tussentijdse toetsen misschien geschrapt. Waarom de wachttijden zo lang zijn... vertellen we je in onze podcast Lang Verhaal Kort... Het weer. Vanavond en vannacht kan er een spatje regen vallen. Het koelt af naar een graad of drie. Morgen kan ook een bui vallen, maar de zon schijnt ook. Het wordt 13 graden. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A9 door een ongeluk. Van Amstelveen naar Alkmaar heb je een kleine 10 minuten vertraging... tussen knooppunt Velzen en Heemskerk. Tot zover de verkeersinformatie.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 You know Ja, we zijn inderdaad on fire weer. En laten we hopen dat het ook geldt voor uh, onze leeuwen... die op dit moment tegen Turkije aan het spelen zijn. Voor alle mensen die niet uh, naar voetbal aan het kijken zijn... en uh, naar uh, uh, CFM aan het luisteren zijn. Leuk dat je luistert. Uh, het is uh, woensdag, het is 24 maart en het is even na zessen. Dus dan is het altijd weer tijd voor de live programmering hier op uh, CFM. Het programma Grasduinen, aflevering 6 alweer met Rob Benoni. Tot 8 uur vanavond ben ik uh, bij je. We gasten weer samen door tientallen jaren van lekkere muziek. En daarin gaan we alle kanten op. We willen altijd iets meer aandacht voor de soul, de funk, de jazz en alles daaraan gerelateerd. Ik kijk dan altijd maar met een beetje met een schuine oog naar de programmering van het North Sea Jazz Festival. Breed en alles uh, komt aan bod of kan aan bod komen. Tries Nieuws, wat ook dit jaar heeft de organisatie van het North Sea besloten om het festival met een jaar uit te stellen. De programmering met zoveel artiesten, vooral natuurlijk uit het buitenland... is met de huidige corona perikelen niet rond te krijgen. We trapten af met, uh, de fire van, uh, met Fire van de Ohio Players. Straks het eerste uur nog muziek van ike Turner... Bill Withers, Lenny Kravitz uh, en de nieuwe single van Lana Del Rey... over the Country Club. Maar nu eerst The Ghetto van Donny Hathaway. FM Grasduinen. Goedemorgen, Bamba. Iedere woensdag van zes tot well, acht. king, babe, around well, I'm a king babe, baby. around baby. around Baby, let me come inside. Well, I'm a king, babe. Want you to be my queen. Well, I'm a king, babe, baby. Want you to be my queen. Together we come make Girl has never seen Well But so why When your man is gone De Stones hoorde je met I'm a King B. van een uh, debuutalbum uit uh, 1964 alweer. Ja, dat klopt. Ja. Uh, en het origineel is van Slim Harpo. En dat is uitgegeven zeven jaar daarvoor. En hij kreeg hiervoor de Grammy Hall of Fame Award. Het is trouwens niet alleen door de Stones gecoverd. Het is ook nog ge gecoverd door John Belushi. Of lees uh, beter gezegd de uh, Blues Brothers. Maar ook nog door een andere band van wereldformaat. Namelijk Pink Floyd. Hun enige cover ooit trouwens. Daarvoor hoorde je Freddie King met I Got A Woman. Uh, zoals gezegd, Lana Del Rey heeft een nieuw album getiteld... Camp Trails Over The Country Club. Een album zoals we dat van haar gewend zijn. Melancholisch, dromerig, zweverig en niet per se verrassend. Dus uh, het gaat een beetje in dezelfde lijn verder. Maar het blijft een lekkere warme deken om onder te schuilen. Zoals te horen op de titelsong uh, die je nu gaat horen... Lana Del Rey, Camp Trails Over The Country Club. I'm on the run. With you, my sweet love, there's nothing wrong Contemplating God under the chemtrails Over the country club Wearing our shoes in the swimming pool Me and my sister just playing it cool Under the chemtrails over the country club Lana Del Rey hoorde je met Cam Trails over The Country Club. Daarna If You Can't Say No van Lenny Grafferts in een sausje van Seven. En als laatste Una Rosa Blanca van Ibram Malouf... met een deel van de speech die president Obama gaf in Havana een aantal jaar geleden. Er staat trouwens een optreden van hem gepland 22 november in de Tivoli, Tivoli Vredeburg in Utrecht. Tijd voor Rip Off The Record. Elke week laat ik een sample horen van een hit van de afgelopen jaren. Afgelopen week was dat bijvoorbeeld de Charlotte's Sample uh, is gebruikt, het nummer van Beyoncé, Crazy In Love. Of Dr. Dre, die weer een sample heeft gebruikt uit de Black Movie Shaft... voor zijn hit uh, Explosive. Heel herkenbaar en medebepalend voor het succes... met dank dus aan artiesten uit het verleden. Zo ook D-Light. Ze hadden een mega-hit in 1990 met uh, Grooves In The Heart. Uh, daarin gebruikt ze nog een sample trouwens. De drum track van Vernon Birch... Daarnaast waren de gastoptreders van Bootsy Collins en uh, Obas en de rap van Q-Tip, maar het grootste succes van de plaat was toch te danken aan Herbie Han Hancock: Bring Down the Birds. You got that certain little something that really turned me on. You can make me do right, or you can make me do wrong. But just like you can cheat on me, I can cheat on you There's no rule that says again. A story on Killing Uitvoering van Upside Down van Diana Ross. En dit is dan de uitvoering van Carol Cool. Oké, okay, het is bijna 7 uur. Dus uh, we gaan eruit voor het journaal en voor de reclame. We zijn zo ook weer terug na 7. En we sluiten af met Macy Grace. Ze staat in de paradiso als alles doorgaat. Natuurlijk qua corona, et cetera. Uh, op 13 juni, Paradiso, Amsterdam. En je hoort White Man. Tot zo direct na de klok van 7 uur. Myself. I'll make a drink and I'll toast to my health. Let's come to